met het NOS In Appingedam in Groningen was vanochtend een aardschok van 2,3 op de schaal van Richter. Er is nog een onbekend aantal meldingen binnengekomen bij de regionale omroep RTV Noord. Het KNMI heeft de schok in Appingedam ook geregistreerd. Er zijn nog geen meldingen over schade. Aardbevingen in Groningen zijn doorgaans het gevolg van gaswinning. De verdachte van een moord op Els Borst is kort daarvoor verdwenen uit een kliniek in België. Bart van U vluchtte ruim twee maanden voor de moord uit de psychiatrische inrichting, een week voordat hij zou worden vrijgelaten. De man was opgenomen nadat hij had geprobeerd een brief met complottheorieën af te leveren bij de Israëlische ambassade in Brussel. De kliniek vond de ontsnapping niet verontrustend en meldde die daarom niet bij de politie. Oud-minister Borst werd een jaar geleden met geweld om het leven gebracht in haar huis in Beeldhoven. Van u wordt ook verdacht van de moord op zijn zus. Vannacht zijn opnieuw drones gezien boven het centrum van Parijs. Ze vlogen boven de Amerikaanse ambassade, het Franse parlement en toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren. Volgens Franse media waren er vijf drones, evenveel als de avond ervoor. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de onbemande vliegtuigjes. Frankrijk heeft strenge regelgeving voor het gebruik van drones... en deze vlogen in een gebied waar dat verboden is. En de Nederlands-Franse simkaartfabrikant Gemalto bevestigt dat het bedrijf is aangevallen door Britse en Amerikaanse geheime diensten. Maar die zijn er niet in geslaagd belangrijke informatie van de simkaarten te bemachtigen. Gemalto zegt dat na bekend worden van documenten van klokkenluider Snowden de avond zou zijn geweest in 2010 en 2011. De diensten zouden het voorzien hebben op de sleutels van de simkaarten waarmee ze telefoongesprekken en internetverkeer kunnen onderscheppen. Het weer nog. Vanuit het westen bewolkt en wat regen. Later vanmiddag nog een bui. Ook zon. En het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgenmiddag regen. En dan gaat of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 3. En op de ring A10 tussen Duivenrecht en Rij 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En een recht hartelijk goedemiddag. Zo, de week is weer doorgezaagd. Het is 12 uur geweest, het is weer halverwege de week. Het is woensdag vandaag. Het is vandaag 25 februari. Het is vandaag de geboortedag van George Harrison. Ja, hoewel hij zelf beweerde dat het de 24ste was. Maar er wordt toch wel algemeen uitgegaan van de 25 Dus we gaan straks iets van George draaien, natuurlijk, Tuurlijk als fan kan je dat niet ongemerkt voorbij laten gaan, natuurlijk. Ik zit nog even te dubben welk liedje. welk nummer van George Harrison ik nou eens zal draaien. Dus mocht u suggesties hebben, dan, uh, dan hoor ik dat graag. Ja, mocht u uh, favoriet George Harrison nummer hebben. Nou, laat maar weten. Goed, we gaan het verder allemaal doen? Nou, ja, leuke platen, hè? nieuwe platen, oude platen, eh, middelmatige platen. Um, en nog een heleboel meer. En uh, ja, nou ja, goed, we hebben straks het uh, regio We hebben dan ook nog een 3-in-1 vandaag. En uh, verder uh, straks om kwart over één het recept. Oh ja, natuurlijk ook nog de bioscopige, nou, die hebben we ook nog, ja. ja. dat recept, daar zitten veel mensen te wachten, hè. dat weten we, dat zien we altijd aan de aantal malen dat het bericht gelezen is, als we dat op Facebook zetten, dat recept. En dat gaat iedere keer tot, tot in de 400 mensen hoor, Ja, dat, dat is niet te geloven. Daar zijn we ook heel trots op natuurlijk. Ja, dat, dat varieert, varieert, we hebben er wel eens een van 200, maar ook wel eens een van 400. We hebben zelfs één keer een van 600 gehad, ja. Dus we weten dat de mensen erop zitten te wachten van wat zullen we eten? Nou, we wachten gewoon tot het recept van voor Lunch online staat. Dan weten we het. Ja. Ja, maar dus dan is het. Het staat toch inmiddels zo rond twee uur op? Dus nou ja, dan heb je nog tijd genoeg. Inkopen doen, voorbereiden en zo voor vanavond. Dat kan allemaal. Leuk is dat het meestal ook recepten zijn die vrij snel klaar zijn. En ook, en daar streven we dan ook naar, die niet te duur zijn. Het moet geen recept zijn wat 30 euro kost of zo. Nee, meestal zo rond een tientje en dan ben je, ben, ben je wel klaar hoor. Met het uh, met inkopen en zo. Maar goed, dat allemaal strakjes om kwart over één. Het recept dus. En uh, nou ja, tot die tijd de andere dingen. Hè? Nieuws, uh, bioscoop, uh, noem het allemaal maar op. Hè. Veel lekkere muziek gewoon, lekker. Lekker en muziek. Laten nou, maar beginnen met iets Nederlands. Miss Montreux Pascal Jacobsen. Zoek alleen maar zo. Alles verandert altijd. Ik ben er klaar voor, bereid om het te geven. Ik zoek alleen mezelf. Is dat zoiets als naar je bril zoeken terwijl je hem op hebt? Zoiets zal het wel zijn. Ah, zoiets is het wel. Ik ben er klaar voor. Miss Montreal en Pascal Jacobsen waren dat. En uh, het liedje dat heet Ik zoek alleen mezelf. Nou, dat zeg ik. Dat is uh, net zoiets als... Uh, denk ik hoor, uh, naar je bril zoeken terwijl je hem, terwijl hem op hebt. Zoiets. Dat denk ik. Give me that plenty of guitar. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is... Uh, sorry, nee. Die is, uh, dat is te slecht van kwaliteit. Dat uh, gaan we niet doen. We wilden hem wel draaien. Want dat is een heel leuk liedje van George Harrison, Maar uh, deze kwaliteit is niet om aan te horen. Dus ik ga even naar een betere zoeken. Ja. En dan ga ik hem weer wel laten horen. Ja. Maar dit is niks. Nee, uh, hou hem op je. Kom op. Hé. Hey. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet horen. Zo. Ik... We doen de voortops maar. En dat liedje van George Dan houdt u te goed hoor. Maar dan even goed van kwaliteit. Dit is rommel. Tot zo. And that from Jerry Rafferty. Treffels hoord in die Ark en daarna natuurlijk Baker Street en daarna City to City. Ik niet. ga er lang niet naar huis, Berck. Nog een paar uur te gaan hier. Tot vier uur aan toe, hè? Vier straks ook nog Ja, Dan hoop uh, te doen. ZFM. ZFM in 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM ja. golf van informatie en dat uh... voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat brengt ons dan natuurlijk bij het regio nieuws. Ja, golf aan informatie. Oh hier. Ik ben <laughs> mijn papieren kwijt, dacht ik ineens. Maar nee, ik heb ze gevonden. Hoor. Op een uh, informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden van de kustgemeente... zou een video worden getoond van hoe de kust eruit zou gaan zien met de windmolens. Wethouders die een voorvertoning hebben gezien, zijn zich rotgeschrokken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu annuleerde de bijeenkomst... omdat de gemeenteraadsleden de informatie vertrouwelijk moesten behandelen. De VVD Zandvoort gaf juist aan dat de bewoners recht hebben op deze informatie. De VVD Zandvoort heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Wij vinden het dat de raadsleden van Zandvoort... maar zeker ook de inwoners recht hebben om deze beelden te zien. Nu het ministerie de bijeenkomst heeft afgeblazen hebben wij een WOB, dat is een wet openbaar bestuurverzoek, ingediend. Wij vinden dat de beelden openbaar moeten worden voor iedereen... en wel zo snel mogelijk. Al dus raadslid Jerry Kramer. De hulpdiensten hebben dinsdagmiddag groot alarm geslagen... nadat langs de Fuikvaartweg een kinderfietsje half in het water werd aangetroffen. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen, de politie en zelfs een traumahelikopter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 het vertrek van de trauma-helikopter eh, trok heel veel bekijks in de buurt. Oud-Vet inleveren loopt gesmeerd in Heemstede. De prikkel is waarschijnlijk de 25 cent per ingeleverde kilo. Tot en met zaterdag 28 februari 2015 wordt het inleveren van vet op de milieustraat beloond. Sinds de start van de proef met de uh, vetrecycle machine op 22 december 2014 is er ruim uh, 1900 kilo frituurvet en bakolie gebracht. Zo'n 250 kilometer. Uh, kilo, kilogram natuurlijk. Zo'n 250 kilogram per week. 250 kilometer vet. Nee, 250 kilogram per week. En vergelijking, meer landen zamelt zelfs een heemstede gemiddeld rond de 400 kilogram vet per maand in. Help veel inwoners waarderen het initiatief. In dit geval blijkt maar weer dat belonen loont. Bij een woning aan de Anthony Fokkerlaan in Haarlem is gisterochtend een persoon gewond geraakt. Vermoedelijk viel het slachtoffer van een ladder tijdens werkzaamheden. Hou je dan ook goed vast... Twee inbrekers zijn in de nacht van maandag op dinsdag op Heterdaad betrapt... toen zij in Hoofddorp wilden inbreken in een woning. De politie was snel te plaatsen aan de Birkholm en kon één verdachte inrekenen. De tweede man zette het op een loper en probeerde daarbij over een sloot richting de Asserweg te springen. Dit mislukte jammerlijk en de man moest zijn weg doorweekt vervolgen. Nog altijd is de verdachte niet gepakt. Het gaat om een man van zo'n 30 jaar oud. Hij droeg donkere kleding... En een eh, capuchon en zou zo'n 1,80 meter lang zijn. Tips bij de politie zijn altijd welkom. Natuurlijk op het bekende nummer 0900 8844. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust luidt als volgt. Het is vandaag wisselend bewolkt met toch flink ruimte voor de zon.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 dat was dan. Uh, dan het, oh ja. Dat was dan uh, het nieuws en het weer. Nu iets anders. Ja, ik had het er straks al over. Alleen uh, het ging niet zo goed. We hadden een slechte kwaliteit. Maar nu hebben we de goede: George Harrison op zijn verjaardag. Zeg maar zijn geboortedag. Any road will take you there. on In car, on a bike, with a train.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 25 februari vandaag, geboortedag van George Harrison. Het eh. is trouwens alweer eh, bijna 14 jaar geleden dat hij overleed. Het blijft. gaat de tijd toch verschrikkelijk hard. In ieder geval, George werd dus geboren in Liverpool en dit, heet, dit liedje het heette Any Road Will Take You There. En dat was een, een opname van zijn laatste cd. En die kwam, nou weet ik niet meer precies, ik geloof het niet, maar ik weet het niet zeker, dat hij dus na zijn dood uitkwam. En de, dat was dus George Harrison. Um, en zijn zoon Danny doet hier ook uh, zeer uh, duidelijk mee op, op deze plaat. Uh, de cd heet het trouwens Brainwashed. weet u dat ook. Bent u daar ook weer van op de hoogte. Goed, nou uh, eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Ja, we gaan even naar George McRae. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, gewoon even rock your baby. Ja. Ik oh, zou zeggen, wel man. rusten De Bioscoopagenda! Je, je moet ook niet proberen om, om, om, om meerdere dingen tegelijk te doen. Dat gaat niet. De Bioscoopgegevens, eh, een programma van Silke Zandvoort. Natuurlijk hier in Zandvoort aan het Gasthuis Plei. U kunt het niet missen, dat gebouw. Um, nou, de volgende films kunt u de komende week bewonderen. Zaterdag tot en met woensdag om kwart over twee. Kunt u uh, genieten van de kinderen van het film, de film Paddington. Uh, het beertje Paddington dus. Hè, dat is een hele leuke kinderfilm. is Geschikt voor uh, alle leeftijden. En nogmaals, hij draait van zaterdag tot en met woensdag uh, van, uh, om kwart over twee. Dan hebben we nog Spons Bob in 3D. Spons op het droge. Ja, ja, kan ook nog. Zaterdag tot en met woensdag. En dan is hij om half 1 en om kwart over 4. En dat is natuurlijk een prachtige, leuke film. Spons Bob. Dus kunt u zaterdag en tot en met woensdag zien. Eh, om eh, half 1 en om kwart over, eh, kwart over 4. Nou, die van half 1 haal je niet meer natuurlijk. Nee. Is hij al bezig. Dus. Uh, nou. Dan moet je niet van kwart over vier. Maar nee. Kan ook nog. Dan. Natuurlijk. De meest besproken film. Die. Uh, de, de laatste weken is. En. en uh, ik hoorde zeer. Uh, ik hoorde zeer. Um, ja. Gemengde uh, dingen over. Eén vindt hem geweldig. En vindt hem fantastisch. En ander zegt gewoon. Het valt op een verschrikkelijke manier tegen. Want het is helemaal niks. Ja. Nou, het is, ik heb hem zelf niet gezien... dus ik matig mij geen oordeel aan over... ik heb zelfs de boeken niet gelezen. Maar goed, ook daar zijn zeer wisselende reacties op. En uh, dus dat zeggen we alleen maar even. Het gaat natuurlijk over uh, Fifty Shades of Grey. Een beetje een erotische film... Waarbij het dan ook gaat om eh, dominantie en submissief zijn of onderdanig en dat soort dingen. Nou, daar gaat het allemaal over. En eh, hoe dat allemaal in beeld gebracht is, gebracht is en zo dat. Nou ja, dat wilt u zelf maar gaan zien. Het draait in ieder geval donderdag tot en met woensdag om eh, 7 uur en om half 10. Dus u kunt nog een week de film gaan bekijken. Dus van donderdag tot en met woensdag... en ook eh, draait hij dus... Eh, van 7 tot... Eh, oh, en, eh, nou ja, nou even goed... van donderdag tot en met woensdag... om 7 uur en om half tien. Dan hebben we ook nog... natuurlijk een mooi initiatief in Zandvoort. Vind ik altijd geweldig dat deze man... nog op deze manier in... Zeg maar in de herinnering wordt gehouden... Simon van Kolm, een van de toch wel grotere filmkenners... in Nederland altijd... prachtige filmprogramma's had voor de VPRO. Kan ik me nog goed herinneren. Simon van Kolm, eh, zijn eh, filmclub... dus die presenteert... Eh, Une nouvelle Amie. En dat is vanavond... 25 februari dus... om half acht... Dus om half acht vanavond de filmclub Simon van Kolm... genoemd naar de beroemde filmjournalist Simon van Kolm. En uh, die film heet dus Un Nouvelle Ami Half acht vanavond. Dan hebben we volgende week dinsdag... dat is ook leuk... Uh, volgende week dinsdag Cinema Nostalgie. Uh, film, en dat is een, een, een filmvoorstelling... Met uh, ja, hele oude, nostalgische, uh, prachtige films. Dat uh, vindt op deze middag altijd plaats om half twee. in Cirkus uh, Zandvoort. En uh, er, zijn, er wordt een intro uh, van, gesproken. Uh, gepresenteerd door uh, Maarten, Maarten Koolsloot. Ja. Uh, en uh, dan moet ik even kijken, hoe zeg ik dat nou allemaal goed? Ja, nou, dat is een beetje verwarrend zoals het hier staat. Ik denk dat de film Facts Catcher heet En intro van Maarten, uh, Koolsloot, dat zou dan weer woensdag 4 uur... Nou, dat snap ik even niet. Laten we maar even zitten. In ieder geval, Cinema Nostalgie is... Uh, ja, dinsdag om half 2, dinsdag 3 maart. Dus, juist, dat is het. Nou, een beetje verwarrend, maar uh, ja...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 Jet Set, fly your own privately on Jets, but you work in the grocery store every day until Wat een hè? Movistar van Harpo. En Harpo. Dit is ZFM. 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja, ik wou... Ik wou, ik wou, ik wou dus zeggen dat... Jongen, uh... jongen, jongen, jongen. Wat zijn die mensen om te kiezen? Nou, dit is James Brown. Ik wou dus eigenlijk zeggen, dames en heren, dat wou ik u eigenlijk even vertellen. Dat Harpo, dat was ook, ik weet niet of het trouwens nog zo is, maar dat was ook die firma die altijd die reclames deed. Ja. Hé, wat een chaos weer. Altijd als James Brown komt, is het chaos. I feel good. I feel good. James Brown. James Brown. Allemaal langs de leen. Pip, vandaag. De voetbalwedstrijd Ajax Elinkweek. Oh. <laughs> ja. Ja, het, zit er, het eerste uur zit erop. hè. ik herkent hier natuurlijk het orkest van Quincy Jones. En uh, met Toets Nielemans, dat hoort er ook gelijk. Van langs de lijn uiteraard. Maar dat programma doen we niet natuurlijk. Dan gaan we gaan even naar het NOS nieuws van 1 uur. En daarna komen wij terug met uh, een leuk stukje cabaret. Uit een legendarisch uh, radioprogramma. Dat doen uh, we straks eventjes. En dan hebben we natuurlijk ook nog het recept om kwart over 1. En nog veel meer lekkere muziek. Tot zo.